12 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Tweede Kamer verwijt premier Rutte dat hij niet weet te voorkomen dat er ieder jaar discussie ontstaat over de Oranjes. Op dit moment is het jaarlijkse debat aan de gang over de begroting van het Koninklijk Huis. Partijen willen opheldering over een omstreden belastingdeal met de Oranjes uit de jaren 70. Ook is er kritiek op de toelagen plus onkosten die prinses Amalia krijgt als ze 18 wordt. Co-assistenten in ziekenhuizen voeren vandaag actie voor een stagevergoeding. Ze willen zo'n 280 euro per maand, hetzelfde als de vroegere basisbeurs. Nu krijgen ze niks. Via sociale media willen co-assistenten aan minister Bussemaker laten zien... dat ze soms werkweken van 55 uur draaien en werken op onregelmatige tijden. Bussemaker zegt dat co-assistenten die niet rondkomen geld kunnen lenen. Van de elf verpleeghuizen die in juli op de zwarte lijst stonden scoren nog vijf een onvoldoende. Dat blijkt uit de nieuwste lijst van de inspectie voor de gezondheidszorg, meldt vakblad Zorgvisie. Staatssecretaris Van Rijn heeft de huizen die op de zwarte lijst staan onder verscherpt toezicht gesplaatst, omdat de risico's voor de bewoners hoog zijn. In midden-Italië is het puinruimen na de aardbevingen van gisteravond in volle gang. Veel huizen in de omgeving van Perugia zijn beschadigd en wegen zijn onbegaanbaar, waardoor hulpverleners moeilijk in het gebied kunnen komen. Bij de aardschokken raakten tientallen mensen gewond. Minister Bussemaker moet voorkomen dat er een studentenstop wordt ingesteld voor twaalf technische studies, vinden CDA en VVD. De universiteiten in Delft, Enschede, Eindhoven en Wageningen trekken steeds meer studenten, maar klagen dat hun portemonnee niet meegroeit. Het aantal klanten dat belt en tv kijkt via KPN blijft groeien. Afgelopen kwartaal kreeg het bedrijf er 64.000 klanten bij. Op de zakelijke markt gaat het een stuk slechter, omdat bedrijven besparen op hun telecomkosten, lopen de inkomsten daar terug. Het weer bijna overal droog en nu en dan zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt en in het noorden en oosten wat regen. En ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en Hilversum staat 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Die heeft een klapband gehad. Er liggen ook nog wat bandenresten. De rechterreisdok is dicht. De vertraging is een kwartier. De A44 naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. En dat kost je 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zin in. Zegt u? Ik zeg hoor eens even, hij de zin in. zijn dus ja. helemaal luidkeels mee te galmen. Ho, ho, ho, ho. Hoor eens. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. Ja, dat komt. Ik even een nieuwe koptelefoon. En dus, die klinkt zo mooi. Hij is zo mooi. blij, hè? Als een kind. Als een kind oh, oh, oh, oh, oh, hij ja, hij klinkt zo mooi. Oei. Ja, ja, ja. hij is wel heel erg mooi, moet ik eerlijk toegeven. Hij overdrijft er niks aan. Hele mooie. Nee, hij is helemaal. hele mooie. En moe, ik dacht dat ik een hele mooie had. Ja. Maar nou heb hij weer een mooiere. Ja, zo gaat ja. dat, hè? Ja, ja zo maar gaat wel. dat. Als je baas Ja. Ja, maar. maar zie... de centen zitten. Ja. En <laughs> de koptelefoon. <laughs> In de koptelefoon zitten? Ja, nu wel ja. ja. Geen geld. Brood, brood, brood. brood kopen kan niet meer, maar uh, wel een koptelefoon. Ja. Maar goed, maakt nou niet uit. Aangezien er nog steeds mensen zijn die de koptelefoons hier in de studio uh, menen te moeten slopen. Dan hangt er nummer één, geloof ik. Ja, maar ja we weet. hebben er nummer één, zinnig ja, zijn we. Dus, ja. ja, nou ja, dus uh, daar moet je wat, hè. Ja, nou, ik heb gehoord dat er een kerstman komt dit jaar, die komt oh. drie nieuwe voor ons brengen. Ja. Nou, wacht. We wachten het, we het nog, nog even af. Maar we afwachten hoe lang het duurt voor de team. In het, uh... Ook dat. Ja, ja. Maar goed, laten we het uh, daar niet over hebben. Nee, um, laten we het gezellig houden. We ja. gaan een uh, leuk programma maken, Ruud. Is dat Wat zo? dacht je daarvan? Oh? Niet? Is dat zo? Ah, volgens mij heb jij er wel zin in. Kom op, oké. Waarin? Om een leuk programma te maken. Alle oh. Zandvoortse mensen zijn nu heerlijk aan het eten, of die gaan eten of die hebben net gegeten. Ja. Het is rond lunchtijd. En... Ja. Ja, dan zorgen wij toch voor een beetje gezelligheid en uh, een beetje leuke muziek op de achtergrond. Of op oh. de voorgrond. Liever dan natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ah. Sommige, sommige nummers moeten op de voorgrond staan. Soms wel, ja. Soms, ja. soms moeten nummers op de voorgrond. Ja, ja, ja. Zoals de tweede plaat die ik straks ga draaien. Dat is weer zo'n nummer, dan moet die radio weer echt op volle sterkte. Ja, dat vind ik eigenlijk eerlijk gezegd ook van het uh, eerste nummer wat ik uitgekozen heb in het rubriekje van de Sidekick. Ja. Die moet ook, daar moet je niks anders bij horen. En dat moet lekker hard. Lekker hard. Dus als het kan, doen we. We zullen het uh, doorgeven, uh, Dolly. Dat, ze dus, <laughs> dat het moment daar is om de radio hard te zetten. Ja, ja, ja. ja. Maar dat geldt ook voor het tweede nummer wat ik ga draaien. Nou, ben je benieuwd. Ja, ja. Nou, dat weet je al. Je kan, het, je kan het voor je neus zien staan. Oh ja, dat uh, is ook zo. Hoor. Ja. Ja. Ja. Maar goed. Uh, oh, maar dat zegt me niks, nee. dat nummer. Nou, dat ken ik helemaal niet. Ik kan wel vast verklappen dat het van de nieuwe... Uh, het nieuwe album van de Rolling Stones is. En die ken ik hem toch niet? Nee. Nee. Maar goed, we gaan beginnen met uh, een nummer dat uh, over is gebleven van afgelopen dinsdag. Die wilde ik toen draaien. maar ja. ik... Dat hoorde ik, ja. Maar ja. toen was de tijd op, hè? Was de tijd En op. je wilde hem niet een klein stukje draaien, hoor je Nee, te dat wil ik niet. Nee. Dus, dus nu gaat hij voluit. Nu gaat hij voluit. Nou, we beginnen. Helemaal. Ben Wie is het? Allerliefste. Samen met Ramse Shafi en oh, Lisbeth Nist. Oh. Vivre, laat me. Moi qui ai vécu sans scrupule. Je devrais mourir sans remords.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 Crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van huilen, ik hou van schamel en verzanduur.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 hij leeft nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Precies. Ramse een van de grootheden uit de Nederlandse muziekgeschiedenis, mag je rustig zeggen, een van de grote chansonvertolkers in het Nederlands. En uh, dit was uh, zijn laatste dingetje eigenlijk vlak voor hij uh, of uh, een tijd voor hij stierf. Uh, heeft hij dit nog voor elkaar gekregen, samen met uh, al de liefste. Gerard Alderliefste, arts uit Amsterdam... die toch maar de chansonwereld ingestapt is. En natuurlijk met zijn vriendin voor het leven... Lisbeth List. Van Ramses Ramses Chaffy dan, natuurlijk. Ja, niet van Alderliefste. Maar rustig jij. Ehm... Ja, oké. Alderliefste... Lisbeth List en Ramses Chaffy in Vivre. Oftewel, laat me. Het is oorspronkelijk natuurlijk een Frans nummer. Maar Ramses had er een grote hit mee in Nederland... met die fantastische Nederlandse tekst. Goed, nou, het moment is daar gekomen, dames en heren... om die radio weer even op volle sterkte te zetten. Dus loop even naar de radio... en draai die volumeknop even op 10... Dit moet echt voor het volgende nummer. Uh, de Stones zijn leuk bezig. Die zijn aan het teasen, zoals dat heet. Uh, het nieuwe album komt natuurlijk uit op 2 december. Maar ze zijn steeds. Uh, er is nu weer een nieuw liedje verschenen op Spotify. Dat is natuurlijk om je lekker te maken. Maar je moet echt nog een uh, ruime maand wachten voordat het album er is. Het album gaat heten Blue and Lonesome. En het is een fantastisch album. Want ze gaan daar echt tekeer in oude blues standards van hun helden. nummers van Willy Dixon en Muddy Waters en Howling Wolf. En noem het allemaal maar op. Dat komt er allemaal op te staan. En dit is weer zo'n uh, t-shirtje dames en heren. We hebben natuurlijk al Just Your Fool een paar keer gedraaid. Die komt ook wel weer een keer in de bot. Maar nu deze. Hate to see you go. Open the radio. Geweldig niet. Echt. De Stones helemaal terug naar hun roots. Naar hun, uh, ja, waar ze vandaan komen. <lacht> Geweldig. Uh, want in 1962 ontmoeten ze elkaar en, uh, op het stationnetje. En uh, toen kwam Keith Richard. Mick Jagger tegen. En Mick Jagger die had wat uh, platen onder zijn arm. En toen, dat waren allemaal oude bluesplaten. En uh, toen uh, bleek hun gezamenlijke interesse. Toen zijn ze maar een bandje begonnen. Uh, een paar mensen erbij gezocht. Brian Jones kwam erbij. Uh, Charlie Watts kwam erbij. Bill Wyman kwam erbij. En uh, zo werd het een, een beginnend bluesbandje. En hun eerste platen bevatten ook heel veel van dit soort uh, nummers van hun helden. Ook de naam van de band zelfs is genoemd. Uh, komt uit de nummer van Muddy Waters. Uh, dat heet Rolling Stone. Ja, like uh, yeah, Rolling Stone. En daar, daar komt het uh, vandaan. Dus, uh, nou, ze zijn helemaal terug naar hun roots. Ze hebben het live opgenomen in de studio. Ze zijn gewoon met z'n vijven of nee, met z'n zessen natuurlijk. Uh, de vier die er nu nog zijn. Plus... Uh, uh, nou, ben even die namen van die begeleiders kwijt. Bassist en drummer, uh, nee, bassist en organist. Die zijn uh, bij elkaar gaan zitten en gewoon rammen. En lekker. Zo, dat is heerlijk. Hate to see you go. Zo heette het. En dat was hem dan. We gaan uh, naar de, naar de 3-1, uh, Dolly. Nou, dat, uh, daar heb ik wel oren naar. Ja, toch? Jij, ja. jij hebt hem bedacht. Dus. Ja. Ja, Dolly heeft hem bedacht. Ik hoop dat u het leuk vindt. 3-in-1-1-1. En die is van de Disney Mans Band. zelfs de struice boeren bij die bronstig doo Aan en al de kleine biggen knarren gaan De koe roept boe. Oh. De kip roept tak. Oh. De stier ook geheet. Oh. Of that silly crowd. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, where the baritons are singing and the fatly sopran screaming See the hero on the stage, see him dying with much grace. Here I'll be your The I know where it can be done. So let's go to the opera. Laugh about the silly. Crowd. Met zijn mannen. Uh, de man Sjaak is ons natuurlijk veel te vroeg ontvallen. Vorig jaar 2015. Uh, in uh, ja, april of zo. Ja april is hij overleden. En uh, hartstilstand. En dat is echt veel te vroeg. Hij was net 68 geworden. En... Um, ja, dit was dan weer even leuk om hem weer eventjes uh, te horen. Begenadigd zanger, de strot werd hij ook wel genoemd. En uh, het, het verhaal gaat zelfs dat hij ooit een aanbieding heeft gekregen van uh, Bladswel en Teers van kom maar bij ons zingen, dat hij dat uh, toen niet gedaan heeft. Maar uh, nou ja, dat is een verhaal wat ik gehoord heb. Dus ik weet niet of het waar is, maar dat zien we dan nou wel. Uh, u hoorde achter een volgens een paar prachtige liedjes. A Matter of Facts een van de serieuzere nummers van de band. Uh, maar dat ze ook goed gek waren en vooral op het podium ook een fantastische act hadden in die tijd. Uh, dat was echt een complete show. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, zo begin 70 jaren. Uh, ze hadden internationaal succes, maar die show die ze op de bühne neerzetten was onnavolgbaar. Het was echt geweldig. Met een heleboel humor erin. En uh, daar getuigde ook het uh, tweede nummer van. De Boerderij. En dat was een cover. Dat was een vertaling van een liedje van de Bonzo Dog Band. Dat heette Jollity Farm. En uh, dat hadden ze dus op een hele leuke manier vertaald. In het Nederlands. En daarna natuurlijk hun grootste hit die ze gehad hebben. Ze hebben het diverse gehad. Maar dit was wel de grootste en ook de bekendste. The Opera. Het, uh, al deze nummers, dames en heren. Dat ga ik u toch nog één keer vertellen. Uh, die zijn natuurlijk afkomstig uh, van dat... Uh, van dat prachtige album. Van die prachtige serie. The Golden Years of Dutch uh, Pop Music. Ja, daar kunt u dat allemaal nog eens allemaal helemaal rustig terugluisteren. Dat is een gigantische, mooie serie. En uh, die, uh, ja, die is dus uh, al een tijdje verkrijgbaar. Goed, nou eens even kijken. Hoe is het met de klok? Woe! Oeh! Oeh, oeh, oeh, oeh. Ik. Oeh! Oeh! ook. Nee, moet deze hebben, zo. Hier mond leeg? Ja hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Kan ik even een nasi eten? Eet smakelijk. En natuurlijk, uh, u thuis ook. Eet smakelijk. Of op het werk. Kan natuurlijk ook, hè. Kan je ook eten. Goed, nou in ieder geval een smakelijke lunch. En uh, ondertussen breng ik u het regionale nieuws van 26 oktober 2016. Nou, meteen maar even binnenvallen met de hondenbelasting. Want in opdracht van de gemeenten Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerlieden en Spaarnwouden... wordt een controle op de hondenbelasting uitgevoerd... De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de controle op de aangifte van honden. Houders van één of meer honden zijn verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte te doen. Hondenbezitters die hun hond of honden nog niet bij de gemeente hebben aangemeld... kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet downloaden op www.gb www.gbkz.nl. Ik herhaal www.gbkz.nl met kleine letters. En voor nadere inlichtingen en of vragen omtrent de controlehondenbelasting, belt u Kennemerland Zuid op telefoonnummer 512 6066. Dus 512 6066. Dinsdagmiddag waren de politie en de ambulancedienst... naar de ingang van de Amsterdamse waterleidingduinen... aan de Zandvoortse Laan gedirigeerd. Een kind en zijn moeder zouden beide gestoken zijn door wespen. Ze troffen daar een kind aan dat diverse malen gestoken bleek te zijn... nadat het tijdens het spelen in de duinen op een wespennest was gestuurd. Het kind en de moeder zijn door de ambulancemedewerkers behandeld... De agenten hebben het kindje nog een beetje blij kunnen maken met een traumabeertje, En de boswachters van Waternet hebben gezorgd voor afzetting van het wespennest... om een soortgelijk incident te voorkomen. Dan een mooi initiatief. Op 3 november vanaf 7 uur s avonds zijn alle zandvoorters van harte uitgenodigd... om de overleden dierbaren te komen herdenken. Dit gaat gebeuren... Oh, wacht even, het staat op de achterkant. Dit gaat gebeuren uh, bij de Algemene Begraafplaats in Zandvoort aan de Tollenstraat. En er is een heel mooi programma uh, opgesteld. En ik zal u even, in het, uh, even snel door het programma heen lopen. Om zeven uur is het welkom. En uh, dan kunt u de uitgezette lichtjesroute lopen over de begraafplaats. Om half acht is er zang van de zanggroep Ubi Caritas... Dan om acht uur op het oude gedeelte van de begraafplaats worden de namen genoemd van diegenen... die het afgelopen jaar op de begraafplaats zijn begraven, in een asurn zijn bijgezet of zijn verstrooid. De aanwezigen kunnen kaarsjes neerzetten en bolletjes planten in het perkje bij de Vredeszuil. Dan om kwart over acht weer een optreden van de zanggroep Ubi Caritas... En om half negen kan iedereen zijn persoonlijke wens... op de aanwezige kaartje schrijven... en deze vervolgens ophangen in de boom. Er is na afloop de mogelijkheid om met elkaar na te praten. Koffie en chocolademelk zijn aanwezig. Tussen zeven en negen uur is de begraafplaats gedeeltelijk verlicht. Wilt u het graf van uw dierbaren bezoeken... dan is daar gelegenheid voor... maar neem dan wel een zaklantaarn mee. Dus vanaf zeven uur aan de Algemene Begraafplaats in de gemeente Zandvoort... en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort aan de Tollenstraat. De Zandvoortse gemeenteraad maakt eind september de weg vrij... voor plaatsing van een beperkt aantal uh, strandbungalows. Die bungalows kunnen echter alleen worden geplaatst... binnen de al bestaande Zandvoortse bouwcontouren. Dus op de plekken die nu doorgaans gebruikt worden voor de seizoenspaviljoens... De nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, waaronder Zandvoort, provincies, natuurorganisaties en minister Schulz van Milieu en Infrastructuur, betreffen alleen de nu nog onbebouwde delen van de kust. Zandvoort stelde zich al eerder op het standpunt de huidige bouwcontouren op het strand niet te willen oprekken. Zelfs binnen die contouren is het toestaan van vakantiebungalows allerminst onomstreden in de badplaats gevreesd wordt voor meer overlast en voor ongewenste concurrentie... voor onder meer het vakantiepark Centerparks. Het plan om ook bungalows toe te staan op het naaktstrand... aan de zuidkant van Zandvoort werd eind september... althans voorlopig afgeschoten. Nou Tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of had winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag uh, over het algemeen iets wat bewolkt, maar de zon komt ook regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar waarde tussen de 14 en de 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog.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 Yes, and and neither would you, Derek. this star nonsense. Yeah, yeah. No, is it isn't. I'm sure of it. Oh, dat was een eh, liedje van de sidekick, hè? Ja, hè? Ja, dat mag je toch wel even stellen, zegt. Jongen, jongen, ja, Dat is jonge. wel een van mijn favoriete nummers, hoor. Ja? Ja. Maar toch wel? Ja, ik ben gek van Pink Floyd, sowieso. Oké. Okay. Alle nummers prima. Maar dit is er wel eentje samen met uh, de Diamond uh, die er uh, bovenuit stijgt. Ja, ja. Voor mij. Ja, nou, ik vind Comfortably Nump nog even van de betere. Maar dat, ja, is, ja. Ja, dat, is, uh, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ja, maar een prachtig liedje trouwens, ja, Pink he? Floyd. Ja, heerlijk. Ja, ja, ik hoop ja. dat onze luisteraars dat ook vonden. Ja, anders, ja, jammer dan. Ja, ja, ja. <laughs> heb ik toch weer een paar minuten ver, verwoest. <laughs> nou, valt gewoon <wel> mee. Hé, <laughs> hey, maar jij had het, uh, jij had het er straks over die hondenbelasting, hè? Ja. In het nieuws. Weet je dat ik dat eigenlijk toch een beetje... Als je nou over discriminatie praat... Ja. Vind ik dat toch wel een grote vorm van discriminatie. Waarom Helemaal een, eens. Waarom moeten hondenbezitters wel betalen... En kattenbezitters katten niet. En paarden. paardenbezitters ook niet. Nee. En een paard scheidt vijf keer zoveel als een hond. Ja. En, en, en ze ruimen het niet op. En ze ruimen het niet op. Nou, Laten het gewoon liggen. En het, ja. is, en het is vies hoor. Ja. Maar wat ik ook, ook vind... Dat is bij ons in Beverwijk bijvoorbeeld ook zo. Ja. Uh, je moet hondenbelasting betalen... Maar er is geen enkele faciliteit. Maar nou, hier is Zandvoort wel. Ja, maar in Beverwijk dus niet. Nou. Ja, er zijn een paar uh, uitremveldjes. Daar stonden uh, in het verleden bankjes, ja. Die zijn weggehaald. Ja. Dus de hondenbezitter moet maar blijven bestaan. Ja. Moet blijven staan. Die kan niet even gaan zitten terwijl zijn beest lekker loopt uh, te klooien op dat, uh, ja. dat veldje. Mm -hmm. Nou, uh, uh, die, die, die, wat ik hier ook wel zie, die poepzakjes dingen. Ja. Uh, waar je je poepzakjes kwijt kan, zijn er ook niet. Ja, dat is hier volop. Ja, maar dat ja. is bij ons bijvoorbeeld niet. Bekoppeld hè? aan, uh, aan uh, prullenbakken. Ja, maar dat is, dat, is. Dat is ja. hier dus niet. Wow. Bij ons dus niet. En dat vind, ik vind het gewoon discriminatie. Daarom, ik vind gewoon... die gemeentes, die, die belasting... Die, die voor honden betaald moet worden... Die, die worden gewoon voor andere dingen gebruikt. Niet voor waar de TAM voor bestemd zou moeten zijn. Mm -hmm. hè? In heel veel gemeentes. Dus ik vind, gewoon, ik vind het gewoon discriminatie. Ik bedoel... Uh, terwijl bijvoorbeeld... Ja, als je je hond goed opvoedt, zoals onze hond bijvoorbeeld... dat is een wel opgevoed beest... die schuift alleen maar in de, in de struiken. Die zal je het nooit, nooit, nooit op straat zien doen. Wat, wat zal jij moeite hebben om dat, uh, met dat poepzakje op te ruimen? Nee, dat in de struiken... Hey, de ik weet het niet, je weet dat we een lunchprogramma... Nee, nee, nee. nee, maar, nee maar even, even zonder dolle. Maar ja, die van ja. ons doet het altijd in de struiken. Daar heb je ja. geen last van. Dat ja. wordt door de natuur zelf afgedroogd. Over. Nou, ja. Nee, maar dat, dat, daar heeft niemand last van. Daar kan niemand intrappen. En bovendien, het is nog mest ook. En dat breekt, dat breekt de natuur biologisch zelf last. af. Ja, ja precies. Biologi dus. Zijn hond legt biologisch afbreekbare drollen. Ja, precies. Ja. Nou, uh, stop hem met die hondenbelasting en weg <laughs> ermee. Dat is uh, mijn standpunt op dat gebied. Weg met die hondenbelasting. Het ja. is discriminatie. Want kattenbezitters nou, hoeven dat niet in betaald. Mijn hond komt eigenlijk nog niet eens buiten. Die wil nooit naar buiten. Oh? Nee. Je doet het op de kattenbak. Nee, in de tuin. En ah. dan uh, komen, lopen wij erachteraan met een, uh, met een emmertje. En een, of een, een scheppie. Nee, en hoe noem je dat? Een, nou, zullen we het er even over wat anders hebben? Hoe noem je Want, dat nou? Oh, ja, ja, okay. jij begint erover. En daar moet ik op mijn bond houden. Nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik doe het alleen... gewoon in de groenbak. Oké. Okay. Ja. En ik stel gewoon aan de orde dat ik vind dat hondenbelasting discriminatie is. Als we het dan toch steeds over hebben. Nou, dan vind ik dat discriminatie. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ik ben er één hoor. Maar goed, uh, we gaan verder met de muziek. En uh, uh, wat hebben we nog meer vandaag? Oh ja, de vrijwilligers hebben we straks nog. Ja, kwart over één. Dat wordt weer gezellig. Ja, ja. ja dat ja, wordt ja, weer ja. gezellig. Ja. Hé, hey, de, de, deze had jij ook min of meer... En meer uh, uh, uh, even kijken hoor, ben ik nou, uh, nou verkeerd bezig? Nee hoor, hij staat er. Ja, hij staat er. Hij staat inderdaad er. Ineens uh, ja. kwam dat spontaan op, he, dat ja. nummer wat nu gaat komen. Ja, dat kwam ja. ineens op. Maar ik had eigenlijk iets anders. Oh. En dat zie ik nou, dat is nou ineens weg. Oh, nee, ja inderdaad, nee, dat is de verkeerde. Moet je maar even wachten tot later. Nee, het is de goede. Nee, het is niet de goede, toch? Ja hoor. Ja. Maar oh. ik wilde het eerst even over deze hebben. Eh, oh ja, over die ook overleden, ja, hè? Henny, Eddie ja. Christiani. Ja. Een van de. de uh, ja, begonnen als jazzmuzikant. De allereerste man die in Nederland een elektrische gitaar uh, bespeelde. Daar was hij echt de allereerste mee. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja. Oh. En al in de jaren dertig was hij de eerste die een uh, elektrische gitaar had en bespeelde. Hij was oorspronkelijk natuurlijk jazzmuzikant. Mm -hmm. En daar uh, lag ook zijn grote liefde. Maar uh, ja, hij is natuurlijk bekend geworden door zijn Nederlandse liedjes. En het is ja. ook een van die figuren waarvan je zeker weet uh, dat over honderd jaar die liedjes nog klinken. Absoluut. Ja. ja, Nou, en daar is dit. deze die jij uh, doet ja, het, te, En, en Madeira. hè? He? Ja, het lijkt nu een beetje op antwoord het antwoord. Maar oké, okay, we draaien hem toch als eerbetoon aan Eddie Christiani.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 Ja, Eddie Christiani dus overleden uh, op 98-jarige 98 leeftijd. Hij zei toen hij, uh, <coughs> toen hij dat werd uh, begin het jaar van nu ga ik ook voor de 100. Nou, dat heeft hij dus helaas niet mogen halen. Heel jammer. Maar uh, hij blijft legendarisch en hij blijft ook uh, volop aanwezig in de Nederlandse muziekwereld. Want zijn liedjes die zullen nog uh, tot in lengten van jaren... Uh, door blijven klinken. En ook al zal je er een beetje modernere bewerking van maken. Uh, ook dat kan gewoon. Ja, dat kan allemaal. Dus Eddie Christiani en helaas niet meer onder ons. Goed, het volgende liedje dames en heren, dat is ook een beetje melig, maar dat maakt allemaal niet uit. Uh, het kan allemaal. <laughs> dan kwamen we, ik weet niet eens meer hoe we erop kwamen. We maar eens kwamen we daarop. En ik weet niet meer eens meer hoe het kwam, maar dat is ook niet belangrijk. Harry Bellefonte is dit. Met, samen met Odessa Detta, als ik het goed heb. Ja. Het is Ik heb het plezier om met Mr. Belafanti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 Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well cut it, dear Henry, dear Henry, cut it. With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza, with what shall I cut it, dear Liza, with what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with an axe, dear Henry, dear Henry with an axe.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 There's a hole in the pocket, there lies a dear liza, there's a hole in the pocket, there a hole. <laughs> <laughs> legendarisch nummer. Er is ook een Nederlandse versie, bekend van Onze Eigen Doris. Gaat in mijn emmer. Maar dit was Harry Bellafonte samen met Odetta. We gaan naar het NOS-journaal van 1 uur en zien u straks terug. Dus ik zou zeggen, tot zo!